Het kind heette Ranghild Hansen Ze was met haar zusje in de tuin aan het spelen Haar moeder kwam naar buiten en vroeg Waar is Ranghild? En het zusje zei Ze is met die grote mevrouw meegegaan Welke grote mevrouw? vroeg haar moeder Die grote mevrouw met de witte handschoenen zei het zusje Ze nam Ranghild bij de hand en heeft haar meegenomen Wat afschuwelijk! Niemand heeft Ranghild ooit teruggezien En wat is er met de andere vier kinderen gebeurd? Die zijn ook verdwenen, net als Ranghild Hoe dan? O, hoe zijn ze verdwenen? Er werd steeds een onbekende vrouw bij het huis gesignaleerd Even voor de verdwijningen Neem nou de familie Christiansen Ze hadden een dochtertje, Solvee genaamd er hing een oud schilderij in de woonkamer, ze waren er erg trots op. Er stonden geen mensen op het schilderij, alleen een stel eenden in een weidje bij een boerderij. Op een dag kwam Solvee thuis uit school met een appel. Ze zei dat ze die van een aardige mevrouw op straat had gekregen. De volgende ochtend lag Solvee niet in haar bedje. Maar dat is verschrikkelijk! Hebben ze naar haar gezocht? Natuurlijk. De ouders hebben overal gezocht... tot haar vader plotseling riep... Daar is ze. Dat is Solvee die daar de eendjes voert. Het schilderij? Stond ze op het schilderij? Precies. En ze veranderde steeds van plaats in het schilderij. Maar niemand heeft er ooit zien bewegen... Vreemd, hè? Maar, maar is ze daar altijd gebleven? Nee. Ze werd volwassen. Ze werd steeds ouder en ouder. En toen opeens, 54 jaar nadat het allemaal gebeurd was... ...verdween ze helemaal van het schilderij. Ging ze dood? Wie zal het zeggen? Er gebeuren hele geheimzinnige dingen in de wereld van de heksen. Wat is er met het derde kind gebeurd? Tja, het derde kind. Het derde kind was Birgit Svensen. Ze woonde vlak tegenover ons. Ze is in een kip veranderd. Maar grootmonga. Echt waar, ja echt. Ze kreeg overal veren en opeens was ze een grote witte kip. Nee. Haar ouders hebben haar nog jaren in een ren in de tuin gehouden... Ze legde zelfs eieren. jongen. Het is echt gebeurd. Maar ze is niet verdwenen. Nee. En je zei dat ze allemaal verdwenen. Ja, ik, ik heb me vergist. Ik word oud. Ik kan het me niet meer zo goed herinneren. M -m -m Misschien moet ik nog een sigaatje hebben. Dank je. Wat gebeurde er met het vierde kind? Oh, dat weet ik toch heel goed... De vierde was een jongen, hij heette Harald Op een ochtend werd zijn hele huid eerst grijsgeel Toen hard en krakerig als het de dop van een noot En tegen de avond was de jongen van steen geworden Steen? Bedoel je echte steen? Graniet! Ze hebben hem nog steeds in huis In de gang als standbeeld Bezoekers zetten hun paraplu tegen hem aan Grootmama Het is echt waar, helemaal waar Wil je een trekje van mijn sigaar? Ik ben pas zeven, Grootmama Het kan me niet schelen hoe oud je bent Als je sigaren rookt kun je nooit meer kou vatten Nee, dank je, Grootmama Zoals je wilt Wat gebeurde er met het vijfde kind? En nummer vijf uh, was een jongen lijf genaamd Hij was met zijn ouders op vakantie bij een fjord de jonge lijf dook in het water en bleef veel langer onder dan anders. Toen die eindelijk weer boven kwam, was hij lijf niet meer. Wat was hij dan, grootmama? Hij was een dolfijn. Een dolfijn? Ja, echt. Een prachtige jonge dolfijn. En zo tam als wat. Maar hoe wisten ze dan dat hij het was? Omdat hij kon praten. Hij lachte, maakte grapjes en ze mochten om de beurt mee op zijn rug. Maar grootmama, werd het dan geen vreselijke toestand toen dat allemaal gebeurde? Wel, nee. Je moet niet vergeten dat we hier in Noorwegen gewend zijn aan dat soort dingen. Er zitten nou eenmaal overal heksen. Er woont er ook vast een bij ons in de straat op dit moment. Oh ja? De vraag is, hoe herken je een heks als je erheen tegenkomt? Kun je het altijd zeker weten? Nee, dat kun je niet Dat is nou juist het probleem Maar je kunt het vaak wel raden Grootmama, kijk toch, u knoeit overal as Ach, Dat geeft toch niks Maar ik wil niet dat je in brand vliegt Voordat je me hebt verteld hoe ik een heks kan herkennen In de eerste plaats Hebben echte heksen altijd handschoenen aan Als je ze tegenkomt ze dragen ze zelfs in huis zomer en winter. Ze trekken ze alleen uit als ze naar bed gaan. Hoe weet je dat? Laat me uitpraten. Ten tweede moet je onthouden dat een echte heks altijd kaal is. Kaal? Zo kaal als een gekookteij. Jongen. Vraag me niet waarom, maar je kunt van me aannemen dat er op het hoofd van een heks geen enkel haar groeit. Wat afschuwelijk. Weerzinwekkend. Maar als ze kaal is, kun je haar makkelijk herkennen. Nee. Helemaal niet. Een echte heks draagt altijd een pruik om haar kale hoofd te verbergen. Ze draagt een Eerste klasbruik En een goede eerste pruik Is bijna niet te onderscheiden van echt haar Tenzij je eraan trekt Om te kijken of die los zit Dan zal ik dat dus moeten doen Ach, Doe niet zo gek Je kunt toch niet iedere dame die je tegenkomt Aan de haren trekken <laughs> Moet je eens kijken wat er dan gebeurt mm, dus, dus daar heb ik ook niet veel aan Aan elk van deze dingen op zich Heb je niet genoeg maar als je alles bij elkaar optelt, dan heb je er wel wat aan.